Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht Over de bergen en over de dalen, over de stranden en over de zee Over de Vlamingen, over de walen, ik bemoei me er niet mee Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht Over bossen en rivieren, over de akkers en over het vee Over de Engelsen, over de Ieren ik bemoei me er niet mee. Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht. Over palmen en woestijnen, over tempel en moskee, over de Joden en Palestijnen. Ik bemoei me er niet mee. Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht. Over huizen en fabrieken, over scholen en atelier, over de Turken en over de Grieken. Ik bemoei me er niet mee. Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht. Over pleinen, over straten, over kerken, over café, over Serviers en Kroaten, ik bemoei me er niet mee. Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht. Over de hoetsies en over de toetsies en met een pils voor de tv kijk ik naar een stervend kind, tot het voetballen begint. Ik bemoei me er niet mee. Elke morgen gaat de zon op, elke avond valt de nacht. In het eindeloos herhalen van een perpetue mobile Over de Vlamingen, over de Walen, ik bemoei me er niet mee.